7 Uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Het weeralarm van het KNMI blijft van kracht, omdat het ook na de sneeuwbuien overal glad is. Het sneeuwt nu alleen nog flink in het zuidoosten van het land. ProRail denkt dat ook de problemen op het spoor nog niet voorbij zijn en raadt mensen aan om morgen niet met de trein te gaan. Op de wegen lijken, ondanks het aanhoudende weeralarm, de grootste problemen wel voorbij. Alleen rond Utrecht staan nog files, zonder meer door een geschaarde truck met oplegger.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 De redactieraad en de ondernemingsraad van NRC Media... hebben ingestemd met een mogelijke overname van het bedrijf... door investeringsmaatschappij Egeria en de tv-zender Het Gesprek. Dat is het, de uitkomst van een vergadering van NRC Media in Rotterdam. Zorgen onder het personeel over de financiële kanten van een overname... zijn op die vergadering weggenomen. Het bedrijf is nu nog eigendom van de persgroep Nederland. Bij het bedrijf waar NRC Handelsblad en NRC Next worden gemaakt... en nieuwswebsite, werken 300 mensen... Dan het weer, van het westen naar het oosten sneeuwbuien, maar soms ook opklaringen. Minima vannacht tussen min 1 graad langs de kust en min 5 graden in Limburg. Morgen minder wind, een enkele sneeuwbui, middagtemperatuur rond of net boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 CFM. Dit is kerst met CFM. Met nu, nu. Mijn naam is Yvonne Roosendaal van Radio CFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort naar de Katholieke Kerk. En daar ontmoet ik pastoor Duives. What can it mean? Making up moons in a minor key. What do those got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Pastor Duivens, pastoor, hoe lang bent u al werkzaam in Zandvoort? Ik ben hier vanaf uh, september 1988. En waar komt u vandaan? Waar bent u geboren? Uh, waar ik geboren ben, ik uh, kom uit. Vroeger zei ze, waar komen de kindjes vandaan? Ik kom uit de kool. Nou, ik kom letterlijk uit de kool, uit het koolgebied Lange Dijk, noord -Scharwoude. daar is mijn geboorteplaats gebied van de, wat maar zeggen, de grove tuinbouw, de kool en aardappelen enzovoort. Dat is mijn geboorte, Stek. Uh, voor de luisteraars die uh, net in Zandvoort wonen... of eigenlijk niet precies weten waar ligt de gaat, haar kerk precies. Oei, nou, ik denk... Uh, misschien vind je hem nog het beste dan in de avond. Want dan is hij in de verre omtrek te zien, uh, verlicht... Uh, uh, aan de grote krocht, zo... Uh, op het kruispunt tussen uh, Brede-Rode-Straat, Hogeweg, Grote krocht Haarlemmerstraat. Kan niet missen. Naast de uh, gebouwde krocht. Tenminste in de buurt vlakbij. Maar de toren die uh, is al van verre te zien. en Het valt me ook altijd op als ik uh, in mijn kamer zit en ik zie mensen voorbij gaan. Dan kijken mensen altijd even omhoog. Altijd even hoe laat is het. Of, of de haan nou trekt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval altijd even. Het is een automatische reflex lijkt wel. Dat mensen al gauw even hun hoofd naar boven... Och jee, toch. Oh ja, zo laat. En wie is Agatha? Dat is natuurlijk een vraag van... Uh, ja, waarom heet deze kerk de Agatha-kerk? Ja, nou, waarom, dat weet ik ook niet precies. Dat is ook een vraag die mij... Nou, ik wil niet zeggen dat ik ervan wakker ligt... Maar die me nog wel eens bezighoudt. Hoe is Agatha zo hier naartoe uh, gekomen? Nou, op zich, de naam... Uh, het is gebruikelijk dat uh, kerken een, een gebouw... Uh, een naam hebben, zoals scholen ook een naam hebben en vaak gewijd zijn, toegewijd aan iemand die uh, nou ja, bijzonder bewonderd worden. Nu is Agatha al iemand van heel lang geleden. Agatha is, uh, is de marteldood gestorven ongeveer in het jaar 251, dus aan het begin van het christentijd. Um, Agatha is enorm populair in Italië, met name in het zuiden van Italië en nog wel bijzonder op Sicilië. Uh, daar wordt ze ook wel genoemd Agatha van Catania. In de grote kathedraal van Catania. Eh, vlakbij de, de Etna. Die vierspurende berg die nog steeds eh, actief is af en toe. Daar, is, eh, daar wordt ze bijzonder vereerd. Daar is ook een hele grote reliek van haar. Wordt veel van haar stoffelijke resten worden daar bewaard en bewonderd. Nou ja, Agatha, wie was ze? Dus aan het begin van het christendom. Het moet een, laat ik maar zeggen, een bloedmooie jonge vrouw geweest zijn. Eh, jong. Um, erg geliefd onder de Romeinen waarschijnlijk onder de Romeinse soldaten ook officieren, hoge officieren en iemand had wel een oogje op haar en ik denk wel meer um, uh, maar uh, Agatha die voelde zich aangetrokken tot de beweging van het christendom de beginnende beweging en nou ja, daar heeft ze zich in verdiept uh, is ze toe, is, daar is ze toegetreden maar dat beviel de heer helemaal niet, dus die uh, hebben nog een poging gedaan om haar van gedachten te doen voor anderen en iemand heeft daar zelfs nog een baantje voor aangezet om te gaan werken in een bordeel. Of zoiets van: Nou, dan zal het wel overgaan. <laughs> nou, dat ging, dat werkte allemaal averechts bij Agatha, dus uh, je zou kunnen zeggen: Zij is de patroon van iemand die die stond voor zichzelf, die helemaal nou ja, voor, voor haar eigen wil stond. En... Uh, de, nou, uiteindelijk is ze omgebracht, zoals het dan vroeger nogal hardhandig ging. Als uh, de heren de zin niet kregen, dan uh, deed ze het op die manier. En voor, bijzonder ook in een tijd dat de christenen ook werden vervolgd. En dat moet ongeveer rond het jaar 250 zijn geweest in, uh, op Sicilië. Maar de verhalen over Agatha, die zijn altijd uh, overgeleverd gebleven. En die werden natuurlijk ook steeds mooier. Want de manier waarop ze gemarteld werd, dat was ook nog tamelijk gruwelijk je ook op alle afbeeldingen die er van de bestaan al zien, haar borsten werden afgesneden Het dus wordt altijd afgebeeld met een groot hakmes en, uh, of soms met een schaal waar de borsten op liggen en, en ook altijd met een palm dat is uh, een teken van de triomf van, van, dat je je af kunt vragen wie heeft hem eigenlijk gewonnen de, degene die haar gemarteld heeft, die haar omgebracht heeft of is zij uiteindelijk toch degene die uh, zichzelf is gebleven standvaster bleef en ja, zo werd ze dus toch Gezien en herkend als, de, ja, als degene die de overwinnaar was. Uh, veel kerken in Italië zijn dus gewijd aan Agatha. Uh, merkwaardig genoeg ook wel hier in deze omgeving. Je hebt in Beverwijk een grote Agatha-kerk. In uh, Sarsheim is een uh, grote Agatha-kerk. Je hebt zelfs plaatsen in Nederland die naar Agatha, Sint Aagten, uh, zijn genoemd, Aagdorp. Uh, ging ik als kind nogal eens heen in de buurt van Schorl, heb je Aagdorp. Dus op een of andere manier heeft, heeft die, heeft die uh, persoon van Agatha indruk gemaakt. Uh, en door wat voor traditie ze nou hier naartoe is gebracht, dat is me eigenlijk nog steeds niet duidelijk. Is het alleen uh, in Italië dat de feestdag op 5 februari uh, dat zo herdacht wordt? Of is dat ook in Zandvoort, een andere kerk in Nederland? Uh, ja, dus officieel is haar gedenkdag 5 februari. Het is nou niet dat we hier elk jaar een grote feestdag vieren voor Agatha of zo. Dat is wel geweest. Ooit hebben we geprobeerd om die traditie weer eens wat op te pikken. Misschien, ja, dat is ook nog wel een beetje een, een, een droom van me om dat nog eens te doen. Om een jaarlijkse dag van de procuur van de kerk te hebben. Maar goed, dat ligt altijd een beetje ongunstig in het begin, midden in de winter. Dus... We hebben wel dagen waarop we de, de feestdag of, of een dag van de progieren, of een dag voor de medewerkers, voor de vrijwilligers bijvoorbeeld. Maar meestal doen we dat uh, aan het einde van een, uh, begin, of aan het einde van de, van de werkseizoen, dus voor de vakantietijd, of juist weer in september als alles weer uh, gaat beginnen. As long as there are stars above love you, you never need to doubt it, I'll make you so sure about it, God only Gekomen door de voordeur en nu zitten we in een vrij grote kamer. Waar zitten we precies? Ja, we zijn hier in de, in de pastorie van de Agata-parochie. Uh, ja, De pastorie is eigenlijk, om zo te zeggen, de ambtswoning van de, van de, van de, van de, van de pastoor. Uh, en ook weet je, het, het, het centrum van de parochie waar vergaderd wordt, waar bijeenkomsten zijn, gesprekken gevoerd kunnen worden. Nou, daar woon ik. Uh, vroeger woonden er natuurlijk nog meer mensen. Er was een uh, kapelaan uh, ook in de, in de pastorie. En er was vast een, een huishoudster, zoals ze toen. Of soms wel eens heet, de meid van de bestoor woonde. <lacht> die had soms nog een tweede meisje ook. Uh, in de vakantie zelfs vroeger. Uh, toen veel uh, Duitse toeristen hier kwamen. en in pensioens bleven logeren. Uh, en dan soms naar de kerk gingen, was er zelfs wel eens een Duitse pastor die hier. Uh, uh, gestationeerd werd maar dat is allemaal een beetje verleden tijd maar in het huis zie je natuurlijk ook nog wel de geschiedenis uh, terug uh, uh, het is gebouwd in 1851 het begin van de parochie en van de eerste agente kerk uh, de eerste agente kerk dat was uh, wat nu de krocht is uh, gebouwde krocht, dat was eigenlijk de kerk die zijn gebouwd in 1854 door de eerste pastoren pastoor Lamy uh, Postolami, uh, was een bijzonder mens. is hier ook heel lang geweest. Ook een klein straatje nog naar hem genoemd. Uh, Toen lag de kerk en de pastorie. Moet je je voorstellen, ook een beetje buiten het de, de dorp. Het was echt een rand, Er stond nog, uh, was nog helemaal niks omheen gebouwd. Dus het, het oude dorp dat lag een stuk verder. En dan ging je via een pad naar de Tolweg. En daar tussenin lag dan uh, de kerk. Uh, de pastorie waar we nu in zijn... Was ongeveer de, is, ...is nu de, ongeveer de helft groter. Toen de nieuwe kerk gebouwd werd, is er een etage ook boven de pastrie gebouwd. Maar uh, beneden zie je nog wel veel van de oorspronkelijke dingen. Ik denk bijvoorbeeld bij mijn de keuken heb je nog zo'n oude granieten vloer, een serre. Echt, ja, die je uh, nu nauwelijks meer zou kunnen maken natuurlijk. Maar ja, die zitten er nog van, uh, van heel, heel lang geleden. Ja, een aantal dingen zijn er wel bewaard van vroeger. Niet eens zo heel veel. Ik kan niet zeggen dat uh, deze parochie of nou heel veel antiquiteiten van vroeger nog heeft. Maar vooral natuurlijk wel wat uh, fotomateriaal van heel vroeger. Uh, uh, archiefmateriaal, aantekeningen. En zo onder andere hier in deze kamer waar we nu zitten uh, hangt bijvoorbeeld uh, een kazuifel. En een kazuifel dat is een kleed. ...een liturgisch kleed dat uh, een pastoor draagt tijdens de vieringen in de kerk. En die zijn in verschillende kleuren, dat hangt ook weer af van de tijd van het jaar... ...of, of wat voor soort feest we vieren, maar hier hangt een, een wit kaazuifel uh, met goud boduursel. En dat is ooit geschonken door uh, keizerin Elisabeth, of beter bekend als Sissy ...die uh, regelmatig hier in Zandvoort op visite kwam... Het is bekend dat ze dan ook uh, zondags hier naar de kerk ging, Dus naar de, nu wat nu de krocht is. En kennelijk waren er zulke goede connecties tussen uh, pastoor Lamy en ook uh, de keizerin. Dat ze uh, naar aanleiding van die bezoeken later regelmatig uh, een geschenk stuurde Of soms een partij waskaarsen die ze uit Oostenrijk liet komen. Een enkele keer ook een mooie beker. En onder andere dit karsuifel. Het aardige ervan is dat je onderaan het karsuifel zie je twee wapenschilden. Eén van de Habsburgers familie en één van, uh, uh, van de familie Wittelsbach, waarbij ze horen. Dus, ja. En ik moet zeggen, misschien is het wel het enige nog uh, tastbare bewijs... dat uh, Sisi ook inderdaad hier in Zandvoort is geweest. Want hier voor me, we hebben het even opgezocht, kijk in het... ...oude gastenboek. Ik zie hier bovenaan de zwierige handtekening van Elisabeth... ...met daaronder geschreven Zandvoort, 8, 6, 1884. Dus 8 juni 1884 was ze hier. En daaronder staat de handtekening van Stefanie, Zandvoort 21, AU staat er, dus augustus, 89. Ja, want die, die, die Duits en het Oostenrijkse hof werd, werd Frans gesproken, dat was uh, dus die... Uh, schreef alles hier in het Frans. Uh, Stefanie, dat was haar schoondochter. Met wie ze overigens niet zoveel ophad. Want die was getrouwd met haar lievelingszoon, Rudolf. En merkwaardig is dat ze dus hier in 89 was. En in datzelfde jaar heeft Rudolf met zijn maitresse een einde aan zijn leven gemaakt. Uh, in het uh, slot Meierling. Een heel bekend verhaal: Meierling. Er enfin, zal nog heel veel over te, te zeggen zijn. Dus eigenlijk een bewogen jaar voor die Stefanie. En die heeft dus vlak onder de schoonmoeder de handtekening gezet. Maar nog meer, ook broers, niet van de keizer, maar wel broers van de keizer zijn hier geweest. En daar zie je ook eh, verschillende handtekeningen van staan. Hier, Charlotte, bijvoorbeeld, aartshertog van Oostenrijk in 1883, dus nog een jaar voordat Elisabeth hier was. Nou, dat zijn dus wel, wel leuke dingen om, eh, om, om te bewaren, om als dus, een ja. Het zegt natuurlijk ook iets over Zandvoort. Hoe Zandvoort zich opeens uh, ontwikkelde tot een heel klein vissersplaatsje. En dat opeens ja, de hele bekende mensen van die tijd hier naartoe kwamen om... Uh, ja, wat kwamen ze doen? Niet om, om een pootje te baaien of een strand te liggen. Maar gewoon eigenlijk om, te, ja, om van het water gebruik te maken. Dat ze zagen als een soort geneeskrachtig water. Hè? Het was meer een soort kuuroord toen uh, in die tijd Zandvoort... Het is eigenlijk ontzettend bijzonder dat uh, keizerin Sissi hier geweest is met haar gevolg. Het zullen niet veel kerken, uh, die zullen daar zo'n handtekening van hebben uit uh, zo lang geleden. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, nee. Het aardige is, ik, tenminste was al een grapje, nog niet zo lang geleden is op de boulevard weer een nieuw standbeeld uh, onthuld van uh, Elisabeth. En toen heb ik op dat moment ook een kopie van deze handtekening uh, overhandigd aan, uh, aan de burgemeester en aan uh, de maker van het beeld. Als een tastbare uh, nabewijs nou dat ze toch inderdaad echt uh, in Zandvoort uh, er was. There was Drunk tank, and old man said to me, "Won't see another one." And then we sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed. When the band finished playing, they held on for more So Sinatra was swinging, all the jokes we were singing We kissed on a the corner, then danced through the night I put down with my own, can't make it all alone, I built my dreams around you. geweest van deze kerk. Uh, ja, nou inderdaad. We zijn nu uh, opeens midden in een grote ruimte beland. En degene die dit uh, ontworpen heeft is Pierre Kuipers geweest. Architect Pierre Kuipers. Uit de beroemde familie Kuipers. Hij had dezelfde naam als zijn grootvader. En die grootvader is uh, van de familie wel de beroemdste geworden. Pierre de architect van het Rijksmuseum, van het uh, uh, Centraal Station in Amsterdam, uh, de Haar, Kasteel de Haar en zo. En die had een zoon Jozef, en, of Jos, en Jos was de bouwer van de kathedraal in Bavo, onder andere. En die zijn zoon, overigens genoemd Pierre, is de ontwerper van deze kerk... Hij heeft toch uh, wel meer kerken ontworpen. Maar wat opvalt uh, in het ontwerp, en dan is het 1928, is, uh, het is een ontwerp in het jaar 1927, 28 is eigenlijk de open ruimte, de geweldige open ruimte waar we in staan. En in zoverre was dat ook wel vernieuwend, toch ook weer voor die tijd. Veel kerken, zo uit die jaren eind uh, 1880, 1890, zogenaamde neogotische kerken... Daar, nou, daar kun je als je goed zit ergens iets voorin zien. Anders zit je al gauw weer achter een pilaar. En uh, veel zijbeuken en zijkanten. En eigenlijk overal waar je hier zit heb je een zicht op het geheel. Een hele open kerk. En dat was natuurlijk ook een soort ja, kritiek misschien op... Die, ...die overvolle kerken die vol stonden met, met beeldjes en toestandjes... En, ...en het ene moest nog mooier, nog ingewikkelder... ...en het altijd nog meer versierd dan nog meer tralala eromheen... ...maar eigenlijk is dit een hele open, open kerk, open ruimte... ...terwijl die toch uh, ja, een geweldige sfeer uit, uh, uitstraalt. De stijl waarin deze kerk gebouwd is, dat is ook nog wel herkenbaar in dit gebouw... is ...die van de zogenaamde Amsterdamse school. Dat is een bouwstijl zo uit de jaren 1910, 1930... ...die vooral in Amsterdam onder Amsterdamse architecten is begonnen. En de kenmerken daarvan zie je hier ook wel terug. Ten eerste het gebruik van de baksteen, een hele mooie baksteen... ...een bepaalde manier van, van voegen. ...en ook de mooie horizontale lijnen die erin zitten... Die, die, ...en waarin de versiering meteen al is uh, verwerkt. Dus niet dat eerst een kerk ontworpen werd... ...en daarna gaan we nog allerlei versieringen erin stoppen. Nee, de versiering is helemaal in lijn met het gebouw. Dat is ook een van de, van de kenmerken wel van die, van die school. Dus zowel de glas- en loodramen... ...alles is in één, in één uh, tekening ook mee ontworpen... Versieringen die je daar in de kerk ziet. De adellaren bijvoorbeeld. En die pilaren die er zijn. Er zijn wel pilaren. Maar die, hoewel ze stevig zijn. Ze drukken toch niet neer. En ze, ze belemmeren ook zeggen de uitzicht op het geheel van de kerk niet. Uh, die pilaren en ook de versieringen. Die, die, die daarboven de pilaren zijn. In graniet uitgehouden. Dat zijn twaalf koppen. Twaalf koppen zie je hier. En die verzinnen beelden. Eigenlijk staat symbool voor de twaalf stammen van Israël, uh, maar ook voor de twaalf apostelen. Uh, zeggen, volgens de gloosbeleidenis in de kerk is de kerk gebouwd op het fundament van de, van de apostelen, de twaalf apostelen. Nou, dat is een hier uitgebeeld in twaalf verschillende visserskoppen, zal ik maar zeggen. De apostelen waren ook nog vissers, dus dat vond... Uh, is waarschijnlijk ook nog wel een mooi idee om in een vissersplaats... twaalf stoere, stevige visserskoppen hier te, uit te hakken. En welk materiaal zijn de beelden gemaakt? Uh, die, die beelden die zijn van uh, graniet. graniet. Uh, verder is het materiaal, ja, er is natuurlijk uh, uh, dus het, het, het altaarstenen die je daarvoor inziet. Daar is uh, Zweeds marmer voor gebruikt. Bijersgraniet is het geloof ik, als ik het wel heb. Nou ja, we kunnen de kerk natuurlijk nog even wat van meer detail bekijken. Uh, wat opvalt in een kerk, in een katholieke kerk, is uh, natuurlijk dat centraal staat het altaar, de tafel. Je ziet in deze kerk ook uh, wel de ontwikkeling die er in de loop van de jaren geweest is. Ook het ontwikkelen in denken, in, in verandering van geloven. Vroeger was het altaar helemaal voorin. Hè, en als de priester dan voorging in de viering, dan stond hij ook helemaal met zijn gezicht naar het altaar en met de rug naar de mensen toe. Hè. Hij was als het ware uit de mensen genomen en, nou, en dat gaf ook een soort opmerking. Ja, afstand vaak tussen de pastoor en de, en de andere uh, parochialen. Maar nu is het samenkomen in de kerk veel meer het samenkomen rond de tafel. Waarin iedereen als het ware zou kunnen aanzitten. Nou is dat praktisch een beetje lastig. Dus nu is het altaar naar voren. Het is ook niet zo'n geweldig kolossaal stenen altaar. Dat vroeger soms meer leek op een graftombe dan op een tafel. Maar dit is, uh, dit is echt een, een houten, gewoon eenvoudig. Houten altaar hier middenin. Met dus de betekenis dat we als het ware aanzitten met z'n allen aan de tafel. En die is toch altijd het middelpunt in een katholieke kerk, de tafel. De gedachtenis van het avondmaal van Jezus wordt dus hier, ja dat vieren we hier regelmatig. En alle andere dingen, ja die staan daar als het ware aan ten dienste. Uh, nou wat opvalt, de muur achterin in de absis, heet dat met een deftig woord, zal ronde ...vanuit de Romeinse gebouwen, ook wel herkenbaar. Helemaal vol, misschien kunnen we een beetje de die kant oplopen. Ja, we zijn nu voor in de kerk inmiddels uh, gekomen. Vlak onder de beide absis. En nou, is niet te tellen hoeveel mozaïekstukjes die absis uh, gemaakt is. Van het Venetiaans glas, hele kleine stukjes glas. Uh, we kijken als het ware naar het uitspansel, de hemel, maar die in goud is... Uh, Gouden steentjes en daartussen zie je nog weer diepere gouden kleurtjes, als het ware sterren. En daar in midden het kruis van Jezus, uh, Christus aan het kruis, met daarnaast Maria, de moeder en de jongste leerling Johannes uitgebeeld. En onder aan het kruis, uh, je ziet ook een soort uh, bergvorm, dus de, de berg waar. Jezus te dood is gebracht. Uh, daaruit stromen als het ware zeven stromen, ook weer in mozaïek uitgebeeld. En die staan symbool voor de zeven sacramenten bij ons in de kerk. Uh, zeven sacramenten, vaak verbonden met zeven levens kruispunten ook in, in ieders leven. Uh, denk aan geboren worden, weer uitvliegen, uh, zelf een nieuw leven beginnen, een relatie aangaan, huwelijk of wat voor relatie ook. En uh, de doop bij soms het begin van het leven, ziekte, erfijn, zeven momenten in het leven, zeven sacramenten waarin we de, ja, het, het, het meegaan, de aanwezigheid van God in het leven ervaren. Dus die zijn hier verbonden met, uh, met het leven dat uh, Christus hier doorgeeft aan uh, nou, de mensen die naast hem staan, maar ook aan alle mensen hier in de kerk en, en waar dan ook... ...want het is natuurlijk niet voorbehouden alleen aan, aan kerkmensen. En vlak daaronder zie je de, de doopvond. Het is wel aardig dat hij nu midden voorin staat, want vroeger stond de doopvond uh, heel achterin. Waarom was dat achterin dan het geval? Ja, nou omdat vaak de doop het eerste sacrament was wat, uh, wat mensen kregen... En ...vaak waren de kinderen dan nog net geboren, dus dat was de eerste stap die je in de kerk zette. Het was een soort initiatie, ritus initiatiesacrament, dus aan de drempel van de kerk ging je als het ware eerst kopje onder. En dan, uh, uh, ja vroeger werd het ook erg uh, verbonden met, er moest iets afgewassen worden van, van je, hè, maar... Ja, liever benadruk ik nu dat uh, die doopvond eigenlijk meer een soort bron is... dan dat het een afwasbak is. Het is, het is een bron, hè? we leven uit de bron van leven. Uh, dat vind ik ook een mooi woord als ik het heb over de eeuwige, over God. Ja, hoeveel namen kunnen we niet aan de eeuwige geven? Ik vind zelf bron een heel mooi woord. En wij leven uit die bron, we zijn deel van die bron. Stromen daarin, komen er vandaan en mogen er ook weer in terugstromen. Uh, en daar ook jezelf in zijn maar toch in verbondenheid met, uh, met al diegenen die uh, delen in diezelfde bron. Dus daar juist zo onder die stromen, die stromen die zeven sacramenten vanuit het kruis... en daarvoor in die oude doopvond hier weer in het midden. Dat vind ik wel een mooie plaats. Het is ook nog een mooie doopvond. Ook, hè, Wat materiaal is hij en hoe oud is precies? Uh, hij precies? Hij is meegekomen uit de oude Agenderkerk, dus nu de krocht... En Vanaf 1854 zijn daar mensen in gedoopt. Het is een marmeren, marmeren bak. En er staat op een, uh, ja, ik denk ook een marmeren zuil. Met een mooi zilveren, beetje tentvormige deksel. Een ovale vorm. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je licht het doet.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 Ligt vond licht achter onze rug en dan zien we iets verschrikkelijk moois. Ja, hier vanaf deze plaats en je kijkt rechts naar achter in de kerk. Daar zie je de glas-en-loodramen die ook s'avonds van buitenaf nu zelfs zichtbaar zijn. Maar van binnen geeft dat natuurlijk nog weer een mooier beeld. En kijken we recht op het orgel. Muziek, ja, dat, daar is natuurlijk ook een wezenlijk deel van als we hier zijn. Uh... Muziek, daar heeft onze kerk ook een rijke traditie in, dat van uh, ja, bij lief en leed, bij geboorte tot dood, uh, in alle stemmingen die het leven geeft, uh, is er ook weer een eigen soort muziek. Soms verstild, soms heel uitbundig. Uh, daarboven is dus het orgel, en vroeger ook wat ze dan noemden de zolder, de zangzolder. Maar tegenwoordig is ook het koor niet alleen maar boven... maar is, maakt ook deel uit van de gemeenschap beneden. Dus tegenwoordig staat het koor hier beneden voor. Dat is de organist daarboven. Dus er moet natuurlijk wel een goede wisselwerking zijn... tussen organist en dirigent. Maar het orgel, en daarachter het orgel de glas-in-loodramen... met uh, afbeelding van ja, Cecilia. Nou, de, bijna alle koren in Nederland of waar ter wereld... die in de kerk zingen, zijn wel vaak genoemd naar Cecilia. Uh, het wordt daar afgebeeld, ook met een orgeltje. Cecilia is ook iemand die uit de tijd dateert van Agatha, dus ongeveer de derde eeuw. Ja, en waarom ze nou met, met, met zang is verbonden en orgel? Waarschijnlijk is dat een vergissing geweest, maar goed, dat zijn soms leuke vergissingen en die laten we maar zo. Het schijnt dat het komt van een foute vertaling uit het Latijn. Nou, Dit is even voor fijnproevers dan. Er staat in een tekst, cantantibus organis. Je zou kunnen zeggen, terwijl het orgel speelde. Maar de vertalers hebben het gemaakt, terwijl Cecilia orgel speelde. Nou, dat kon helemaal nog niet in die tijd. Maar goed, Dus ze is altijd verbonden geweest met zang. Nou, dat is leuk. En dat laten we maar zo. Het orgel is, uh, is ook uh, meegekomen uit de krocht... Maar het is, uh, toen het hier kwam wel een stuk uitgebreid, vergroot. Er zijn er heel wat registers bijgekomen. Later is het ook nog weer eens uh, gerestaureerd en iets uitgebreid. Ja, en dit is wat je noemt een, een typisch, uh, ik zou haast zeggen, een katholiek orgel. Een beetje met een Franse klank. Ja, een warme klank dus. We noemen dit ook wel een soort symfonisch orgel. Veel uh, Franse symfonische muziek. Bijvoorbeeld met, met strijkersklanken erin uh, zijn hier, uh, kun je hier tevoorschijn toveren. En dat is vaak weer een beetje anders dan, uh, nou neem het voorbeeld van het orgel. Ook een prachtig orgel natuurlijk. Uh, in de protestantse kerk, pas uh, gerestaureerd. Maar dat is meer een, een barok orgel. Meer uh, toegespitst, laten we zeggen, op de Duitse muziek, uh, Bachwerk. Niet dat je niet hier Bach op kan spelen, want gelukkig hebben we een hele goede organist die dat ook uitstekend kan. Paul Waarts die weet ook echt de barokmuziek hier wel te horen schijnt te halen. En dat, ja, dat kan natuurlijk doordat je heel goed thuis bent op dit orgel en precies de registers uitzoekt. Uh, maar uh, dit orgel heeft dus iets meer mogelijkheden voor, uh, laat ik maar zeggen, Franse symfonische muziek. Warme klank, ja. We hebben gelukkig ook een uh, goed koor, dat is ook een wezenlijk deel van... Uh, ja, van als we hier bij elkaar komen. Het is niet alleen maar uh, woorden, woorden, woorden en zingen. Maar uh, zingen verbindt ook. Hè. Waar vind je nog een plek waar mensen met elkaar kunnen zingen? Uh, op, op zoveel momenten in het leven met een aangepaste zang. En ook door het jaar heen uh, vieren we natuurlijk de, de overgang van de seizoenen. Maar ook de hele levenscyclus komt uh, als het ware hier aan de orde. Hè. Dus niet alleen, zal ik maar zeggen... Met Kerstmis maar door het hele jaar heen is er van alles te, te bedenken. Maar er is ook om en om een tc dienst. Kunt u daar misschien wat over vertellen? Is dat een vernieuwing? Is dat een uitbreiding van uh, de kerken? Uh, de tc diensten hebben we inderdaad eens in de maand samen met de protestantse gemeente. elke, uh, zeg ik het goed, elke eerste vrijdag van de maand uh, hier in de kerk. Afwisselend met de Protestantse kerk. Nou, de Thessé-bijeenkomsten. die zijn afkomstig uit. het woord zegt het al, het Franse plaatsje Thessé. Uh, daar is een. Uh, een protestantse, oorspronkelijk protestants kloostergemeenschap. Uh, ontstaan. Wat eigenlijk al bijzonder is, want de kloostergemeenschappen die dat kwam je eigenlijk vooral tegen in de, in de katholieke traditie, maar er is ook een, dus een protestantse een gemeenschap van kloosterlingen begonnen. Maar die van meet af aan ook een heel open en ecumenisch karakter had. En ja, wonderlijk genoeg heeft dat nog steeds, en het lijkt me nog steeds te groeien, een grote aantrekkingskracht, met name ook op jonge mensen, die in de vakantieperiodes dat als een ontmoedingspunt zien: van nou, jongeren overal uit de wereld er vandaan en zoeken daar ja, verdieping, uitwisseling... en vieren dan ook gemeenschappelijk. En omdat het zo'n uitwisseling is van alle kanten, van overal vandaan... is eigenlijk de vormgeving heel eenvoudig. Eenvoudige muziek, wat iedereen zo mee kan doen, mee kan zingen... en zelfs ook vierstemmig mee kan zingen. En kenmerkt zich ook door de kracht van de herhaling. Haast vaak een soort mantra zang, steeds met korte teksten... Een herhaling die heel meditatief en bezinnend werken. En dat doen we dus ook hier eh, vrijdag. In heel veel landen en heel veel plaatsen ook in Nederland zijn ter bijeenkomsten. Eigenlijk zomaar een half uur midden in de week. Eh, of een afsluiting van de week. Om even elkaar te ontmoeten en zomaar even stil te staan bij dingen van het leven. Ook veel stilte te ervaren. Even uit het gewoel. Dus er is ook veel... ...ruimte voor zomaar stilte, inkeer. Diensten duren vaak niet langer dan ruim een half uur. En, nou, dan blijven we nog even samen. En dat is, uh, ja, veel ervaren dat als heel inspirerend. Mogen we dat een vernieuwing noemen? Of wordt het er misschien altijd al geweest, alleen het is weer teruggekomen? Nou ja, een stilte... Uh, wat dat betreft heeft de, ook onze kerk natuurlijk een rijke traditie, als je denkt aan de kloostertraditie die natuurlijk al vanaf ja, middeleeuwen en daarvoor in diverse kloosters werd beoefend stilte, bezinning, eenvoudige zang, het ritme van de dag doorbreken, avonddiensten houden, een ochtenddienst. Dat is eigenlijk al een rijke traditie, maar die Vooral door de, door de monniken. Het leek wel of je daar alleen maar monnik of, of non voor moest zijn om dat te kunnen beleven. Maar dat is natuurlijk net zo iets voor, nou, voor wie dat maar wil. Ik denk dat uh, iedereen wel een beetje behoefte heeft aan af en toe eens even een stapje terugnemen. En even in jezelf keren. En of wat je bezighoudt om dat uit te wisselen met, uh, met andere mensen. Ja.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 You still despise the same old lies you heard the night before And though it's just a line to you, for me it's true I've we'll never seemed so right before I practice every day to find some clever lines to say To make the meaning come true Love you fills my head, the stars get red and all the night so Let's get ready. Buiten, waar bevinden wij ons? Ja, we staan uh, op de begraafplaats, het kerkhof van uh, de Agatha Kerk. Dat is ook wel heel mooi dat we dus vanuit de kerk naast in de tuin komen. Uh, ik vermoed zomaar dat heel veel Zandvoorters nog niet eens weten dat er een prachtige tuin naast de kerk is. Ik noem het wel eens het Groene Hart van Zandvoort. Uh, het is nu uh, omgeven door grote bouwwerken, dus grote. Uh kranen staan er nu, vanwege de, alle nieuwe plannen die uitgevoerd gaan worden. Maar er is toch nog een verstild stukje hier, een prachtige tuin. En We staan hier toevallig vlak bij het, uh, het graf van de stichter Jacobus Johannes uh, Lamy, die uh, hier begraven ligt. En nou, verschillende graven zien we wel meer hele bekende namen van, uh, van Zandvoorters. Uh, een aantal jaren geleden is het uh, weer helemaal opnieuw opgeknapt... Uh, en we hadden ook een geweldige tuinvrouw, helaas is die kort geleden overleden. Loes, Loes Hoogkamer. Die uh, veel jaren hier met, met alle ziel en zaligheid gegeven heeft in deze tuin. En we proberen natuurlijk in, uh, in haar geest dat ook weer uh, verder door te zetten. Ja, er is een eigen beheerster iemand die uh, de contactpersoon is. Dat is Ria Binnepst voor deze begraafplaats. Maar het is dus... Uh, eigendom uh, verbonden met de, de parochie Zandvoort. Dus eigenlijk sinds kort, sinds vorige week, uh, is er een kleine urnenwand gekomen. Uh, dat is naast de begraafplaats. Dus ook de mogelijkheid om uh, hier een urn uh, te bewaren is, uh, is nu hier ook uh, mogelijk. Nou, mag ik u heel erg hartelijk bedanken voor dit interview en de rondleiding door de kerk heen en door de begraafplaats. Het was heel interessant, dank u. Graag gedaan. Uh, nou, misschien zijn luisteraars wel een beetje nieuwsgierig geworden. En ze zijn natuurlijk van harte welkom. En, want er is natuurlijk nog veel meer te zien en veel meer te vertellen rond het gebouw. En uh, ja, vooral natuurlijk. Uh, het gaat mij en ons natuurlijk niet alleen om het gebouw. Maar het gaat vooral om de, ja, de gemeenschap die je met elkaar wilt zijn. Voor wat je als kerk kerkgemeenschap, als mensen van de kerk wil betekenen. Dank u wel. Graag gedaan. Ik denk over de um, generaties en de... The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 Van zie via de kabel op 104.5. En...